11 Uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. VGZ heeft als eerste grote zorgverzekeraar de premie voor volgend jaar bekendgemaakt. De basisverzekering wordt 6 tot 14 euro per maand duurder, afhankelijk van de gekozen variant. De goedkoopste polis wordt bij VGZ bijna 100 euro per maand. Bij die polis heeft VGZ voor 15 veel voorkomende behandelingen een aantal ziekenhuizen geselecteerd waar mensen terecht kunnen. Ze hebben dus geen vrije ziekenhuiskeuze meer. Het gaat om behandelingen als knie- en heupvervangingen, staaropendheden... Operaties, maagverkleiningen en een aantal kankerbehandelingen. De Sinterklaascentrale in Amsterdam gaat dit jaar niet meer naar het stadsdeel Zuidoost. Het besluit is het gevolg van de discussie over Zwarte Piet. De centrale wil niet provoceren. Volgens de Amsterdamse Sinterklaascentrale vragen klanten nadrukkelijk om traditionele pieten... en is het dus onpraktisch om voor ieder bezoek de pieten van kleur te laten veranderen. In India zijn zeker acht vrouwen overleden nadat ze zich zaterdag hadden laten steriliseren. Ook zouden zo'n twintig tot dertig vrouwen ernstig ziek zijn geworden. De vrouwen ondergingen massaal hun operatie in een gezondheidskamp... Dorpsbewoners beweren dat de operaties haastig werden uitgevoerd. Zo zouden alle 83 vrouwen binnen zes uur door één arts geopereerd zijn. India's autoriteiten organiseren vaker massale sterilisaties in kampen. Veel politici maken zich zorgen om de bevolkingsomvang van het land. Naar verwachting telt India in 2030 meer inwoners dan China. In de Franse stad Nice hebben 250 bus- en tramchauffeurs een vrije dag aan een collega geschonken. De vrouw van de buschauffeur kreeg een hersenbloeding tijdens haar zwangerschap. En samen hebben de collega's 362 vrije dagen gedoneerd. Nu kan hij bijna een jaar voor zijn vrouw gaan zorgen. In Frankrijk mogen werknemers onder bepaalde voorwaarden vrije dagen afstaan aan collega's.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 speel nog eens even een lied, iets uit mijn leven. Speel eens dat lied dat ik als meisje heb gezongen.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 Mari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 Dialogie! Dialogie.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 de grens overbracht, klein was het smokkeloor en groot het gevaar, zo is het leven.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 Eens ging de zee hier te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 heeft hem diep berouwd Mensen noemen elkaar geen mietje Eenmaal zing je allemaal Allemaal het oude liedje is de schuld van kapitaal De mevrouw wier er gras hij maaide Riep hem binnen voor de thee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 En daar was al niks meer groen. Mensen noemen elkaar geen liedje. Eenmaal zie je allemaal, allemaal, het oude liedje. Is de schuld van het Kapitaal. Toen ontdekte hij op een morgen dat de bakken.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 Zo kreeg na deze dame ook de grote stad hem klein. Want hoe vindt een vakbekwame tuinknechtwerk op het Leidse plein? Het water van de gracht ging lokken. De droevige einde leek nabij toen hij plots werd weggetrokken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 Je wordt al echt een al.